11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. Ja, goedemorgen. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Met dit uur aandacht voor een onderzoek naar wat vakantievieren met ons doet. En we nemen een kijkje in de Deense Ziel. Met filosoof Stine Jensen. Maar nu eerst het nieuws met Gert Kluk. In het oosten van Afghanistan zijn vier NAVO-militairen gedood door omstandelingen. Een NAVO-woordvoerder wilde over het incident alleen kwijt dat het zich afspeelde in de provincie Kapisa. Over de nationaliteit van de slachtoffers is niets meegedeeld, maar in Kapisa zijn vooral Franse NAVO-eenheden gestationeerd. Een politiewoordvoerder zegt dat het waarschijnlijk om een zelfmoordaanslag gaat. Frankrijk heeft aangekondigd dat het de meeste van zijn 3400 militairen eind dit jaar uit Afghanistan terugtrekt. Dat is twee jaar eerder dan het schema dat de NAVO aanhoudt voor terugtrekking.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 Volgens DMF hebben de banken nog meer geld nodig om bijkomende kosten op te vangen. Mogelijk nog 20 miljard extra. De grootste Spaanse banken hebben vooralsnog geen extra financiële injectie nodig. De storing bij Vodafone is verholpen. Zo'n anderhalf miljoen klanten van Vodafone konden vanochtend niet bellen en internetten. De problemen deden zich voor in het hele land. Klanten die nog problemen hebben moeten hun toestel uit en aanzetten. Wat de exacte oorzaak van de storing is, wordt nog onderzocht. Begin april leidde brand in een netwerkcentrale in Rotterdam... tot een dagelange storing bij Vodafone. Vooral in de Randstad hadden veel klanten daar last van. En dan het weer. Vanochtend vooral in het noordwesten bewolkt en af en toe wat regen. Vanmiddag ook in het westen af en toe zon en het wordt ongeveer 17 graden. AMB Verkeersinformatie. Twee korte files. Bij Rotterdam zijn werkzaamheden aan de Van Brinoorbrug. Daar is de parallelbaan dicht vanuit Breda op de A16. Er staat twee kilometer file voor de brug. Op de A29 Rotterdam naar Bergen-op-Zoom was een ongeluk in de Heidenoortunnel. Er zaten nu nog twee kilometer file, maar de weg is weer vrij. Het zijn nieuwe tijden. Hollen, stilstaan, dan weer doorgaan. Meer werk, meer werknemers.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 Ga naar gtp.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek en vraag onze nieuwe trainingengids aan. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dit uur van de Radio 1 Sportzomer zijn we in Scheveningen bij de Vlaggetjesdag. Mark Robin Visser zoekt antwoord op de vraag... wat gebeurt er nou met oude haring als die nieuwe op de markt komt? En hier aan tafel twee dames, filosoof en tv-maker Cassine Jensen... die Deens is van geboorte. En uh, met u gaan we in de Deense ziel kijken, mevrouw Jensen. Met het oog op de wedstrijd Nederland-Denemarken om 6 uur vanavond. Uh, bent u vooral Deens of Nederland? Uh, ik, ik ben beide. <laughs> Twee zielen in één ja, borst. Oe. Jessica Blom zit hier ook. Die promoveert op het verschijnsel vakantie. Wat doet dat met ons? Ja, maar Blom, dat levert vast de hele jaloerse blik op uh, tijdens verjaardagsfeestjes, of niet? <laughs> ja, inderdaad. Ja, een heerlijke studie lijkt me dat. Mm -hmm. Als u iets kwijt wil over de Radio 1 Sportzomer, kan dat via Twitter gebruikt van de hashtag R1 Sportzomer. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer met Bert van Sloten en Bas van Werven. Opnieuw problemen voor het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Studenten die als kraakwacht in het oude gebouw van het ziekenhuis woonden... konden bij patiëntgegevens en bij medicijnen. Directeur Anton Westerlaken van het Maastad Ziekenhuis, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kon dat gebeuren? We hadden afspraken gemaakt met de beheerder en de betrokken mensen waar ze wel mochten komen en niet mochten komen. En vooral, we hadden spullen achter gesloten deuren en achter hekken zitten. En op het moment dat mensen gaan vernielen en inbreken, dan wordt het een beetje lastig om spullen te beschermen. Ja, nou zeggen de studenten, dat hebben wij niet gedaan. Dat heeft het energiebedrijf gedaan, omdat ze anders niet bij de meetkast konden. Ja, dat is wel een prachtige tekst. Ze zitten er al maanden in, dus als ze zich oprecht zorgen gemaakt hadden over die gegevens, dan hadden ze één telefoontje maar hoeven te plegen en dan was het in één keer opgehaald. We zijn er meerdere keren langs geweest. Er is over gesproken, er zijn foto's gemaakt van het feit dat spullen vernield waren. En het is buitengewoon toevallig dat ze hiermee nu naar buiten gekomen zijn... toen de vergunning uh, niet gegeven werd en ze van de gemeente eruit moesten. Dus en de vergunning, wil... dat betekent de vergunning om daar te wonen? Het was een... Uh, ja, het heeft met brandverordeningen uh, te maken. Het bleek uiteindelijk dat er vergunning nodig was voor die antikraak. Die heeft de gemeente, ondanks aandringen van ons, uh, niet verleend. Dus voor 1 juni moesten alle huurders weg. U suggereert eigenlijk een beetje vraag van de studenten. Ik vind het buitengewoon uh, passend dat ze er maanden gezeten hebben, uh, zich nooit zorgen gemaakt hebben over wat ze ook vonden. En dat ze het normaal vonden dat ze spullen vernielden en op plekken kwamen waar ze niet mochten en nu gaan ze eruit. En nu zijn ze ineens de grote hoeders van privacy. Ik weiger het er te geloven. U vertrouwt het niet. Maar had u aan de andere kant uh, die dossiers en die patiëntgegevens niet gewoon beter moeten opruimen?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 Dus ik ben nog van uh, de opvatting dat als je spullen goed opbergt, achter slot en grendel, grendel zegt dat je er niet aan mag komen, omdat je op een ander moment die spullen gaat gebruiken, dat je je de best gedaan hebt. Ja, nou hebben wij ook de studenten gesproken. Uh, en die zeggen dat ze eigenlijk de goede trouw zijn en nu eigenlijk alleen maar wilde waarschuwen. Moet u even luisteren naar student, luister eens naar de naam Piet Hein Kool. We hebben juist in uh, maart ook voorkomen dat RTV Raymond eruit uh, boven ging draaien. En wij zijn juist naar buiten gestapt, naar de media... om aan te geven van, joh, moet het niet een protocol komen... om dit in de toekomst uh, te voorkomen? En wij zijn juist bang dat in de toekomst, als het straks verbouwd wordt... en nog de dossiers liggen en eigenlijk straks bouwvakkers onder ogen krijgen... Ja, het is een beetje het verhaal van, er liggen misschien nog meer lijken in de kast. Maar nou, opnieuw, ze hebben er maanden in gezeten, uh, al die tijd hebben wij dingen moeten aanpassen... moeten verbeteren... en vernielingen moeten repareren. En dus ik vind het... Uh, nou, laat ik het zo zeggen... ik zeg het zeer op prijs... dat ze zich zorgen maken over privacy. Ik had gehoopt dat ze dat eerder gedaan hadden... en dan hadden we dat beter en sneller... Uh, met ze af kunnen spreken en op kunnen lossen. Het is wel bijna van toevallig... dat het nu naar buiten komt. En ja. overigens... Het gaat over gegevens waar alleen een dokter uh, met verstand naar kan kijken. Nee, maar goed, dat, dat is van, van wat je er vervolgens mee uh, kan doen. Het ging, uh, gaat nu eventjes om het principe. Wat gaat u trouwens uh, uh, verder doen? Gaat u aangifte doen? Ik zal gelet op het feit dat er zo mee omgegaan wordt... Uh, alles in het werk stellen om mensen die zich onverantwoord gedragen... en waar ingebroken uh, en vernield wordt... Om ervoor te zorgen dat het aangepakt wordt om, te, om dat te voorkomen in de toekomst. Je moet ook kunnen vertrouwen. En dan, even, meneer Westerlaken, betekent dat dat u aangifte gaat doen of niet? Want ik snap het antwoord niet helemaal. Nee, even, wat ik wil bereiken is dat dit soort gedrag uh, in de toekomst voorkomen wordt. En als een aangifte daarbij helpt, doe ik een aangifte. Als mensen aansprakelijk gesteld moeten worden, zijn ze aansprakelijk. En u het gaat dat toch bekijken? Precies, u gaat toch bekijken welk middel u precies gaat inzetten? Ja, juist, want er moet ook voorkomen. Oké, meneer Westerlaken, Anton Westerlaken van het Maastad Ziekenhuis in Rotterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Over drie weken beginnen de zomervakanties. En onze gast weet daar alles van. Ze promoveert er zelfs op. En vanmiddag verschijnt er een boek van haar hand. Ja, uh, doctor in de vakantie wordt Jessica de Bloom. Uh, zo kan ik het het beste zeggen. Wellicht. Ja. Welkom. Uh, uw boek heet De kunst van het vakantie vieren. Nou, zeg het maar. Wat is de kunst van het vakantie vieren? Uh, om daar het beste uit te halen. Want heel veel mensen ervaren toch uh, tijdens vakantiestress, uh -huh. omdat er van alles kan gebeuren wat je vakantiepret bederft. En uh, ook voor de vakantie werken heel veel mensen zich helemaal over de kop. En uh, gaan eigenlijk al een beetje overspannen de vakantie in. En daarna ben je dat gevoel ook weer heel snel kwijt. Ja, Reisefieber heette dat vroeg. Hè? Aanstaande, <laughs> ja, mijn vader had er last van. Reisefieber? Ja. Oh, ken je dat niet? Nee? Dat begrip? Nee? Nou Bert, zijn mensen die helemaal in de stress schieten... en drie <laughs> dagen nodig hebben van hun vakantie... om een beetje te relaxen. En dan zijn ze al een halve week kwijt en mogen ze daarna weer terug. Dat is ja. niet goed. Dat klopt dus, ja. dat ja. gevoel klopt. Tegenwoordig heet dat vrije tijdziekte. Vrije tijdsziekte. Ja, daar is onderzoek dat naar gedaan. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe onderzoek je nou vakantiegevoel? Want daar moet u dus met vakantiegangers eigenlijk met iedereen over spreken. Ja, ja. nou ik heb um, uh, verschillende groepen vakantiegangers gevolgd uh, tijdens mijn onderzoek. Dus dat betekent ik heb uh, voor, tijdens en na de vakantie allerlei vragenlijsten afgenomen... Ja. Tijdens de vakantie hebben we mensen gebeld op een mobiele telefoon wat ze van ons meekregen. En dan hebben we ze geïnterviewd over hun, hun welbevinden en hun gezondheid en wat ze allemaal gedaan hebben tijdens de vakantie. Hmm, maar voor tijdens en na? Zie je dan ja. hele andere uitkomsten? Uh, nou ja, je ziet een uh, verbetering in welbevinden tijdens de vakantie. Ja. Dus mensen voelen zich energieker, minder vermoeid, uh, gelukkiger. Uh, maar na de vakantie gaat dat helaas ook heel snel weer weg. heb mm -hmm. dat gevoel, dat lekkere gevoel weer weg. Ja, nou daar had, daar had ik ook bijna op kunnen promoveren. Maar <lacht> bent u nog? Ja, dat, dat kennen we wel. Altijd, bent u iets tegengekomen wat u echt verbaasd heeft? Van, nou, dat is nou een inzicht, dat wisten we niet met z'n allen. Nou ja, ik vind het bijvoorbeeld spannend dat de duur van een vakantie niet zoveel uit lijkt te maken. De, mm -hmm. de effecten, dus de verbetering in welbevinden, die is in, in alle vakanties ongeveer eh, even groot. Dus of het nou een korte vakantie is van vier dagen. Of een wintersportvakantie, heel actieve vakantie van zo gemiddeld eh, negen dagen. Ja. Of een hele lange. De effecten zijn hetzelfde. En na de vakantie zijn de effecten ook weer weg. En ja. dat is ook in alle vakanties hetzelfde. Maar dus, hoe, hoe hou je dat dan vast? U heeft een, u heeft een soort een doos meegenomen. Wat, wat is dat? Dit is mijn vakanties schatkist, mm -hmm. um, dat nou, is één... Een... Het ziet er gewoon uit als een Ikea dingetje. Hoor. Ja, het is een soort een, een schoenendoosje. Een scho ja, ja, ja, ja. ja, het is een schoenendoosje. En um, nou ja, dat is één idee uh, wat je kunt doen na de vakantie. Tijdens vakantie verzamelen je alle, allerlei schatjes en die berg je dan daarna in zo'n doosje op. En als je dan toe bent aan wat vakantiegevoel, dan doe je hem weer open. En dan komt daar een blikje strandzand en wat zeewaar. Ja, bijvoorbeeld. Ik doe hem eens open. Ik doe een dekseltje open. Jullie zien Schoenen, precies. Dit zijn mijn schoenen waarmee ik door heel Nieuw-Zeeland ben gewandeld. nee kijk al Dus dat zijn mijn vakantieschoentjes. En ook andere continenten heb ik daarmee bewandeld. En die gaan dan uiteindelijk in deze kist? Ja, want ik kan ze niet meer aan. Ze zijn inmiddels al aardig kapot. Ja, precies. Maar er zit meer in. Ja, er zit nog veel meer in. Dit is een, een boeklet wat we kregen over aardbevingen. Want uh, Nieuw-Zeeland is nog wel gevoelig mm -hmm. voor aardbevingen. Dat kregen we ergens op een marktje mee. En uh, ik dacht eerst van, ja, zal wel. En uh, nou ja, drie dagen later hadden we de eerste aardbevingen. Dus het was ook nog eens nuttig. Oh, dat is wel <laughs> <Okay>. handig. <hè? laughs> ja. Zitten daar ook gewoon de traditionele foto's in? Nee, nee, fotos, uh, nee foto's doe ik dan uh, ja. nog weer apart in een, uh, in een fotoboek. Die is nog in de maak. Maar je zit er, je ziet de visitekaartjes zitten in van mensen die we hebben leren kennen bijvoorbeeld. Maar inderdaad, als u die zo zo'n open doet, dan zit u weer in Nieuw-Zeeland virtueel? Ja, ja. Nou, ik, ik. De, uh, Stine Jens is ook bij ons, uh, filosoof, Deense van geboorte, in Nederland opgegroeid. Uh, heeft u, uh, doet u dit ook of niet? Uh, nee, ik heb, ik heb wel een tijd gewoon heel klassiek uh, reisfotoboeken uh, ja. bijgehouden. Maar nu mm -hmm. verzamel, je, uh, verzamel je ze op je telefoon en dan groeit dat uit tot 2.000 3.000 foto's. En dan ja. maak je er eigenlijk <laughs> niet eens meer in de, een boek van. Een, een boek van? Nee, yeah. dan wordt er geblogd. Ja. Ja. Je maar maar het is het een idee? Een idee? Uh, ik, ik word wel vrolijk van dat uh, vakantiedoosje hiernaast, vooral van die Nieuw-Zeeland schoenen. Dat lijkt me een hele oncomfortabele schoen om, daar om door Nieuw-Zeeland uh, ja. ja. mee ja. te stappen. Maar, maar. Maar, maar is dit nou iets wat je. Kijk, vroeger kwamen er altijd van die mensen. dan kwam je op bezoek en dan kwam het fotoboek uit de kast. en dan moest je de hele avond naar de foto's van de vakantie kijken. Is dit iets om op zo'n bijeenkomst eventjes te laten zien, of is het echt voor jezelf? Nou, het kan allebei, denk ik. Dan moet je zelf weten wat, wat je fijn vindt. Misschien zijn het ook heel, uh, heel erg privé dingen... die je liever niet aan anderen wil laten zien. Ik bedoel, misschien wordt ook niet iedereen blij van mijn schoenen. Maar... Ik ruik het nog niet. <laughs> Gelukkig. Nee, maar je, je, je kan, laten we zeggen, ook gewoon of, of, je er zelf van genieten... en dan krijg je weer het gevoel van die vakantie. Ja. Want dat is de bedoeling. Ja, ja. Nou, ik, ik vind het wel heel erg prettig. Ja. En ik bekijk het ook samen met mijn vriend, waar ik, waarmee ik daar dus was. En dat is ja. heel erg leuk. Mag, mag ik ook wat vragen? Ja, zeker. Ik ben wel uh, verrast door die uitkomst dat de duur van de vakantie niet uitmaakt. Ja. Dat, dat klopt niet met mijn eigen ervaring in ieder geval. Mm -hmm. Ik merk dat ik pas na een week, nou, dan denk ik even niet naar mijn werk. En pas na drie weken, dan is dat hoofd een beetje leeg. En dan en, moet je alweer terug. En dan moet je weer terug. Ja. Dus daar ja. ben ik eigenlijk wel uh, verrast door. Ja, we hebben ook gevonden dat uh, na acht dagen, dan zit, zit er echt een piek in je welbevinden. Dus daardoor zou je kunnen zeggen, van nou ja, misschien hebben we toch wel iets langer nodig om bij te komen. Maar ja, aangezien je na de vakantie daar niet echt veel meer profijt van hebt, dan ja, is het de vraag of het echt zinvol is om heel lang te gaan. In ieder geval als je een keus moet maken, of één keer lang of meerdere keren kort. Ja. Maar da dan moeten we hopen dat werkgevers er niet uh, een aantal consequenties uit jouw boek gaan. Uh... Trekken, zo van nou, uh, nou beste werknemer. Uh, acht dagen lijkt me ruim voldoende. Want uit het boek van uh, Jessica de Bloon blijkt. Ja we zijn de reiskosten ik ook al kwijt. Tenslotte, dus dat dat maar is het niet ook zo dat je door gecondenseerd heel veel dingen in vier dagen te proppen. Bijvoorbeeld een, een, een even groot vakantiegevoel kunt krijgen. Als drie weken op een strand liggen. Ja nou ja daar heb ik ook een, een stuk in mijn boek over geschreven. Over tijdsbeleving. Dat, ja? Hoe meer je doet hoe langer lijkt de tijd achteraf. Mm -hmm. Maar op vakantie lijkt de tijd juist langer als je vooral weinig doet. Dus het is een beetje de vraag: ja. wil je gevoelsmatige lange vakantie tijdens vakantie zelf? Doe dan vooral niks. Ga alleen maar strand. Uh... Dus dan moet je aan het strand gaan liggen. Ja, ja. En als je achteraf het gevoel wil hebben dat je een hele lange vakantie had, dan moet ja. je heel veel doen. Ja. Maar waarbij wel de tijd vliegt tijdens vakantie dan? Als we even kijken naar oh, Innsgroze en Gansen... Zijn we, zijn we, doen we het goed als Nederlanders, vakantie 4? Want we zijn van de weinige landen waar je en vakantiegeld krijgt... en waar je ook veel dagen uh, mag opmaken. Amerikanen moeten het met vijf dagen doen, geloof ik, doen het hele jaar. Wij hebben er uh, verplicht wettelijk 24, geloof ik. Wij zijn oude mannen, krijg je er nog een dagje bij. Ja, we <lacht> zijn begonnen. Ja. Maar is, is dat zo? Kunnen we het goed, vakantie vieren als Nederlanders? Ja, ik denk Europeanen over het algemeen zijn er goed in. We hebben ja. sowieso een minimum uh, aantal vakantiedagen. Want dus twintig dagen zijn we allemaal minimaal vrij. Ja. Um, maar ik denk dat Nederlanders misschien iets te, ver, te veel gefocust zijn op de zomervakantie. Dat dat mm -hmm. echt zo'n bijzonder moment is voor heel veel mensen waar je zo enorm naartoe leeft. En dan kan het natuurlijk ook snel tegenvallen. Maar gefocust omdat we dat als het grote moment in het jaar zien. Ja, ja precies. Ja. Uh, hoe, hoe is dat in Denemarken? Zien ze daar die grote zomervakantie ook als het moment? Volgens mij wel. Volgens mij hebben ze daar ook zo'n grote zomervakantie. Hm. En uh, dan, dan trekken ze ook massaal naar het zuiden. Ja. ja. Maar volgens het, mij doen ja. alle Europeanen het. Want die, de, de Fransen hebben natuurlijk ook die hebben nog volgens mij, veel langer vakantie. Dus ik heb altijd het idee dat die Franse schoolkinderen nooit naar school gaan. Ja. <laughs> dus het is iets Europees. Ja, ja. Inderdaad. En uh, nou ja, en het is. Nou ja, ik zou het een beetje zonde vinden als je alleen maar naar die ene grote vakantie toeleeft. En eigenlijk bijna een beetje vergeet dat Nederlanders gaan gemiddeld bijna drie keer per jaar op vakantie, maar die korte vakanties die gaan een beetje onder. Zo tussen zo naast de zomervakanties, ja. dan is het. Ay, we gaan maar een weekendje weg. Maar eigenlijk we is worden het even vakanties. afgeraffeld Leuk. Ja. die vakanties ja. eigenlijk. Dat moeten we beter doen. Uh, nog eventjes over die, over, die uh, uh, over over vakantieherinneringen. We zagen nu net die schatkist. Um, hoe is uh, hoe uh, uh, gemooiste vakantieherinnering blijven hangen voor Jensen? Wauw. Um, is die zo, is die zo ja, omhoog ja, te ja, houden? Jazeker. Ja, ja, ik, ik denk toch wel een van de allermooiste plekken die ik gezien heb, bezocht mm -hmm. heb, Groenland. Dat zal ik niet gauw vergeten. Dat is Deens uh, provincie. Precies, daar was ik ook razend <laughs> nieuwsgierig. Mm -hmm. ja. En ik, ik vond dat een ongelooflijke belevenis. Uh, er is nauwelijks uh, vervoer. Uh, ja. Ik deed er ook een wandelvakantie. Mm -hmm. Um, er zijn gewoon... De, ja, de, de, de, de is geen wegennet, ja. dus het gaat per bootje of helikopter. Het is gigantisch en verlaten. Ja, ik goed, heb he? er zeehond gegeten. Laat Leni het ja. hart er niet horen. Maar goed, dat is daar uh, ongeveer wel het uh, voedsel. Mm -hmm. Uh, dus dat, dat, dat is een ongelooflijke herinnering bij mij. Maar, maar dit, u, u noemt Groenland. Het is ja. volgens mij niet een plek waar uh, iedereen uh, dagelijks naartoe gaat uh, op, op vakantie. Maar dat zie je volgens mij wel een beetje. Het moeten bijzondere plekken zijn. Uh, als je jong bent, dan moet je vooral met zo'n uh, rugzak op uh, moet je minstens twee continenten hebben gehad. Uh, ja, cv-reisjes. CV-reisjes Ja, kijk CV <laughs> ja. ja. ja? ja, Kan, ja, kan dat, je... dat op je cv zetten? Ja, dat, nou ja, dat wordt vaak op het cv Echt gezet. Waar? Denk aan het gap year. Ik ben een jaar in India geweest. Of ik ben daar geweest. En ik heb daar uh, geleerd wie ik ben. Dus dat, dat, dat in de westerse cultuur is dat wel heel gebruikelijk. Ook als ontwikkeling van het zelf. Ja. Al vanaf Erasmus eigenlijk. Vanaf die 15e, 16e eeuw. Dat de jonge lieden op reis gingen naar Europa. Om de wortels van hun beschaving te ontdekken. Mm. Maar ook... Te ontdekken wie ze zelf zijn. Maar Jozef reis zegt dat dan ook iets over je identiteit, over hoe je als, als mens in elkaar steekt. Nou, ik... Kijken, HR managers daarna, ik noem maar wat? Ja, ik denk het wel. Ik ja. denk wel dat ze kijken: van, heeft hij wat van de wereld gezien? Is die reislustig? Uh, het is natuurlijk de vraag of je ook maar, werkelijk is. Iets... Is wel iets heel erg moderns natuurlijk. Hè? Maar dat bedoel, is mijn, toch? mijn vader en moeder, zou ik maar zeggen, en opa ja. en oma die gingen helemaal niet uh, uh, zichzelf ontdekken in, in India. Dat is echt iets van de laatste tijd, toch? Dat is wel iets van de laatste tijd. Ja. Dat is een modern fenomeen. Ja. ja, en de rijke elite vroeger, dat, uh, wat je net ja. zei. Dat, uh, maar er wordt ja, wel goed. vaak een verschil gemaakt tussen reiziger en toerist. De ja. toerist die een soort oh. herhaling van thuis zoekt, maar dan met meer zon. Mm -hmm. En eigenlijk vooral niet wil uh, iets wel ontdekken. En de backpacker is een reiziger. Precies, en degene <laughs> die echt een, een andere cultuur wil leren kennen. Of, ja. Uh, ja. Hm. En bent van die platte schoenen door nieuw zeeland dan ben je niet echt een backpacker, volgens mij, hè? <laughs> nou, ik, ik die... heb het wel geprobeerd. Ik de eerste keer in de auto geslapen en zo, dus <laughs> okay. uh, ja. Kijk eens aan. Ja? Nee, gaat u gaan. Nee, en promoveren nu op, uh, op, op een boek uh, De Kunst van het vakantievieren van Jessica de Bloom. Uh, Doktor vanaf uh, vanaf maandag, hè, geloof ik. Nee, nee, in augustus. In augustus? En trouwens ook niet op dit boek. Oh, dus... Dat no is wel gebaseerd ja, ja. op mijn proefschrift, maar het is toch nog maar wat beetje. En na de zomervakantie, op... zit... die heeft u nog eventjes... Het is de leesbare versie. Ja. Ja. Ja. <laughs> de ja, in de zomervakantie ja. zitten u niet dicht, dus dan kan het niet. Ja. Ja, okay. Vandaar. Goed, we gaan eventjes een plaat draaien en we praten zo uh, weer okay. verder over... Houd, houd het gevoel vast, zeg je dan, hè? Ja, ja maar het zomergevoel. Waar <laughs> iedereen goudbruin wordt.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 golden brown golden brown fine temptress. through the ages she's heading west From far away, stays for a day, never a friend. Van de punkband, de Stranglers, die ineens met dit nummer Golden Brown kwamen in 1982. Maar u hoorde het voorzichtig kabbelen van de zee tegen je blote voeten, terwijl je zelf lekker Golden Brown wordt. Zo kan ik me het voorstellen. De Radio 1 Sportzomerbus. En daar vlakbij de zee staat de Radio 1 Sportzomerbus tussen de boten en de haringkarren in Scheveningen. Met aan boord Mark-Robin Visser. Mark-Robin, uh, jij zou op zoek gaan naar de haringvloot en ook natuurlijk antwoord krijgen op de vraag of er nog wordt gevist onder Nederlandse vlag. En wat is daarop uw antwoord? Nou, ik uh, zal je vertellen, ik uh, heb hier in Scheveningen echt gezocht... Naar een echte haringvis. Die hoort trouwens op de achtergrond. Uh, hoor je een van de Shanti-koren die hier aan het zingen is. Dat is uh, heel erg leuk. Live muziek, zullen we maar zeggen, in Scheveningen. Uh, ik ben uh, echt op zoek geweest naar haringvissers. En ik heb nieuws: die zijn er niet. <lacht> <lacht> Want, <lacht> Hoezo? Nee, heel vlaggetjesdag, geen haring. Nou, oh, het koor is nu afgelopen. Mooi, hartstikke leuk eventjes. Ik hoop dat ze straks nog wat, uh, wat gaan zingen. Uh, het loopt hier langzaam vol, uh, moet ik zeggen. Straks om 12 uur wordt de 65ste vlaggetjesdag hier in Scheveningen officieel geopend door minister Jan Kees de Jager. Zover is het nog niet. Ik was dus op zoek naar haringvissers, omdat ik een aantal vragen aan ze wilde stellen. Het lukte me niet en toen kwam ik Johan Waag tegen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent ook visser? Ik ben ook visser. Maar geen haringvisser? Nee, ik ben een pulsvisser. Vertel, wat is dat? Uh, dat is de nieuwe methode waarmee we mee eigenlijk platvis mee vangen. Zoals stong en school en maar geen haring. En een puls, dat is dus? Die geeft een klein elektronisch, ja, uh, pulsje. En dan en, uh, zijn ze verdoofd? Nee, zijn ze niet verdoofd. Uh, normaal deden we altijd met de kettingen. En uh, dat hebben we nu niet meer gedaan. Ja. En nu geven ze eigenlijk een pulsje, zodat je niks meer over de bodem heen hoeft te halen. Juist. Maar uh, u bent dus wel visser. Waar zijn uw haringcollega's? Nou, die zijn bezig om ons haringje te gaan halen. Die zijn nu aan het vissen? Die zijn nu aan het vissen, ja. Dus die uh, zijn nu druk bezig om ons maaltje voor de komende maanden veilig te stellen. Maar ik had toch eigenlijk op Vlaggetjesdag wel een paar haringvissers hier verwacht? Ja, maar die zijn nu naar buiten. Ja, die, zijn er buiten. Dus die zijn gisteren dat allemaal wezen brengen en die zijn nu weer terug. Want en, je... en waarom bent u niet aan het vissen dan? Omdat wij uh, meestal van maandag tot vrijdag vissen. Ah, dus dus, kantoordagen. Een uh, soort kantoordagen, maar geen 9 tot 5. En dat komt natuurlijk omdat u bepaalde quota, he, u mag ook niet iedere dag geloof ik hè? Nou, we mogen een bepaald aantal dagen op een jaar en uh, we hebben ook nog een quota erbij. Ja. Ja. Ik kom zo even bij u terug. Ik ga even naar Jan Pronk. Die staat hier uh, uh, uh, uh, uh, vanwege de liefhebberij. Van de liefhebberij, ja. Maar u bent ook beroepsmatig betrokken bij de visserij. Vertel eens. Uh, ja, ik werk bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En uh, ja, wij controleren dan de EEG-erkende schepen, de gewone visserschepen en de EEG-erkende bedrijven. Ja. U bent inspecteur? Ik ben inspecteur, ja. En uh, u staat hier nu voor omdat u het leuk vindt? Ja, om de mensen een beetje viskennis bij te brengen. Mochten ze mensen vragen hebben als ze die vistafel zien. En ja. dat vind ik gewoon uh, leuk om dat ja, te doen. Ja, een vistafel. Ik heb hem net gezien. Hij staat hier binnen in uh, een van de loodsen. Ja. Hier een hele grote tafel met allemaal soorten vis. Wat is nou de meest bijzondere vis die u op de tafel heeft liggen? Uh, die zelfvis Een zeilvis? Een zeilvis, ja. Ja, die worden dan gevangen in tropische wateren Een soort met uh, zwaardvis is dat. Je ziet ze wel eens op de tv dat ze, ze vangen met die grote hengels achter op die boten. Ja. En zo'n vis ligt op die tafel. En die zie je niet vaak, dat is wel bijzonder. Prachtig zeg. Uh, eventjes naar meneer Pronk, hallo. Ja, goedemorgen. Je bent ook van die tafel, hè? Ik ben ook van die tafel, ja. Ik zit in de werkgroep uh, visafslag en in de werkgroep uh, vlootschouw. Kijk, het is een hele organisatie hier, die Vlaggetjesdag, ja. voor de 65 ste keer dit jaar. De organisatie verwacht 200.000 mensen. Ja. Ik kijk even naar de lucht, die is toch wel erg donkergrijs. Af en toe valt er een spat. Gaat het lukken vandaag? Het gaat lukken vandaag. Ik bedoel, het is donkergrijs, het is somber buiten. Maar Vlaggetjesdag is altijd gewoon een hele vrolijke dag. We ja. hebben allerlei leuke dingen. Wat u er net aanhaalde als een visstafel, daar zie je echt 50, ja. 50 verschillende soorten vis liggen. En het is voor de mensen hele heel... heel goed om te zien. Ja. En het is allemaal vis wat gevangen wordt dichtbij. Ja, dus het is uh, duurzaam gevangen, kan ik ja. zeggen. Ja, u zegt dichtbij uh, die haring. Ik ga maar eventjes naar mijn visserman terug. U bent dan wel zelf geen haringvisser, maar u weet er vast wel wat van. Die haring wordt toch verder opgevangen dan ook, hè? Ja, klopt. Dat is uh, Denemarken, Noorwegen, uh, maar niet hier voor de Hollandse kust. Dus wat is daar eigenlijk Hollands aan, aan die Hollandse nieuwe? Het is een Hollandse verwerking. En dat wordt ook door... De verwerking is ja. Hollands. En Hollandse schepen. Er zijn ook nog een aantal Hollandse schepen. Maar dat wordt ook door Hollandse bedrijven ook verkocht. Maar nou heb ik, uh, heb ik gehoord, dat, uh, meneer Bronk dat er nauwelijks meer haring onder Nederlandse vlag gevangen wordt? Ja, een hoop schepen die zijn allemaal omgevlacht van die rederijen naar buiten. Omgevlacht? Ja, dan varen ze onder ander land. En, en waarom uh, doen ze dat? Quota-technisch, belastingtechnisch. Allemaal vanwege regel, meneer de visser, waarom doen ze dat? Ja, ook door regelgeving. Vaart u ook onder buitenlandse vlag? En wij varen onder Nederlandse vlag. U bent nog een echte Nederlandse visser? Wij zijn een echte Nederlandse visser met een, met een tole 10 op de kop. En dat is gewoon de plaatsnaam waar we vandaan komen. En waarom doet u dat dan wel en al uw collega's niet? Ja, dat zou je aan mijn collega's ja. moeten vragen, want ja, wij zijn dat nog tevreden in Nederland. Wij kunnen hier nog mee uit de voeten, maar misschien andere collega's kunnen misschien met die regelgeving niet uit de voeten. Nou, het is toch wel een hele ingewikkelde business eigenlijk, die visserij. Nou, nou ja, de hele EU is een ingewikkelde business. De, de hele EU is ingewikkeld. Ik wist al dat de vis duur betaald werd, ja. maar dat het zo ingewikkeld was allemaal, dat wist ik eigenlijk niet. Ja, ja zo, is het, zo is het wel. Maar wel leuk. Nee, die, die, die Haringvisserij, die Hollandse Nieuwe op vissen, dat is een, een periode van 6 à 8 weken. Ja. En... Uh, die Dan mag huis, het ook jonge haring eten, hè? mag het ook jonge haring eten. En daarna is die haring niet meer voor de consumptie om nee. rauw te eten... eigenlijk lichtgezouten te eten. Ja. Dus de verwerking is echt een Hollandse, een ja. Hollandse methode. Ja. En wij, het is zelfs wel zo dat de Belgen ook Hollandse nieuwe eten... Ja. en de Duitsers ja. en een klein beetje de Engelsen. Wat Fransen, ja. want ook in Parijs kan je Hollandse ja. nieuwe kopen... Ja. Maar het is echt de, een Nederlandse vangst, en een, of de verwerking en een ja. Nederlandse productlijn. Duidelijk, het gaat dus om de verwerking. Het maakt niet zoveel uit waar die haar in gevangen is, maar wat we er hier in Nederland mee doen. En dat is dan bijzonder. Ja, dat klopt. Toch leuk, heb ik toch wat geleerd? Ja, fijn hè. Wat gaat u nou als visserman hier doen, behalve pronken met uw schip? Nou ja, je hebt ook je collega's. Ik bedoel, je ja. ziet elkaar op zee wel, maar dan zie je elkaar niet lijfelijk en dan okay. heb je niet veel gesprekken met elkaar. Ik wens jullie een fijne vlaggetjesdag. Ik blijf nog lekker even meehappen en we luisteren nog even naar het Chanticoor, uh, want dat is toch ook heel gezellig. Goed Scheveningen. Tot vanmiddag. Mark Robin Visser. Ja, wat's in de neem zou je bijna kunnen zeggen. Hij we had het Chanticoor niet even nog beluisteren, Bas? Eventjes nog. Ja, even toch. Even meenemen. En aan hun uh, teksten horen en hun taal, ook uh, onder uh, anders uh, omgevlacht zou ik maar zeggen... in Marco in vissen. Naar de hoofdpunten van het nieuws, Gert Kluk. Dit is Radio 1. Het toekennen van insignes aan de militairen die betrokken waren... bij het beëindigen van de Molukse treinkaping in De Punt in 1977... valt bij veel partijen verkeerd. De commandant die destijds de operatie leidde vindt het ethisch onjuist... dat minister Hillen met een onderscheiding komt voor militairen... die op burgers moesten schieten.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 Eerst alleen kwijt dat het zich afspeelde in de provincie Capisa. Nu is duidelijk dat de vier doden Franse militairen zijn. Ruim een Ruime miljoen klanten van Vodafone konden vanochtend niet bellen en internetten. Een kwart van het totaal aantal mobiele klanten had hadden last van. De storing duurde van vijf tot tien. Begin april leidde brand in de netwerkcentrale in Rotterdam... tot een daglange storing bij Vodafone, vooral in de Randstad. En dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie. Een aantal files door ongelukken en werkzaamheden. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 1 Brugge 2 kilometer. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Tiel 3 kilometer, omdat de snelweg daar dit weekend dicht is. Dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam bij de Van Brinoorbrug. Daar is de parallelbaan dit weekend dicht. Het staat 4 kilometer op de hoofdrijbaan. Op de A28 Zwolle-Amersfoort is bij Amersfoort een uh, auto met caravan geschaard. Er staat 2 kilometer file vanuit Zwolle. Het is verstandig om voorlopig via Hilversum om te rijden over de A1 en de A27. Bij Amersfoort is de linkerrijstrook dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo de Deense-Nederlandse filosoof Stine Jensen die met ons een kijkje neemt... in de Deense ziel die ook Nederlands is. En een favoriet sportfragment van u als luisteraar. Heeft u ook een legendarisch sportmoment met een mooi verhaal? Ga dan naar radio1.nl. En wie weet, horen we u morgen op deze zender. It's it's life it is all blue.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 Jason Maras, bros, mag je geloof ik ook zeggen. De freedom song was dat. De Ronde om Texel is door de harde wind uitgesteld naar morgen. Gisteren waaide het veel te hard voor de Open Nederlandse kampioenschappen... en vandaag kan de Katamaran race niet worden gevaren. Edwin Lodder van de Ronde om Texel, hoe is het weer op dit moment? Hoe hard waait het? Ja, goedemorgen. Ja het is, het, is, het is op dit moment op Texel nog steeds een winkel 7 tot 8... en een, een hoge branding hier voor de kust. En grauwe, veel wolken en regen ook, of niet? Nou, de regen is gelukkig weggetrokken. Er was vanochtend om, uh, om 7 uur, 8 uur wel veel uh, regen. En, maar het is nu gelukkig wel uh, droog. De temperatuur is goed, maar het waait uh, nog steeds uh, veel te hard om te kunnen zeilen. En hoe ziet het eruit voor de komende uren? Want jullie houden het per uur bij, neem ik aan. Ja, de, de vooruitzicht en verwachting voor, uh, voor vandaag is dat het echt pas aan het eind van de middag de wind uh, gaat afnemen. En dan in de loop van de nacht uh, dat het echt uh, rustiger gaat worden. En dat pas morgen, morgen overdag dat we ongeveer een winkel af 4 uh, hebben. Ja, toch. Uh, de race werd twee jaar geleden helemaal afgelast, ook door het weer. Uh, ja. Vanaf welke, welke, hoeveel voor kan je zo'n wedstrijd echt niet meer varen? Nou, het is uh, eigenlijk boven de winkel af 6. Uh, dan is het bijna, bijna niet meer mogelijk. Uh -huh. Het hangt een beetje af van de... Wind, of de, de weersomstandigheden qua, qua zeegang, golfhoogte, windrichting, die combinatie is belangrijk. Maar over het algemeen is het uh, boven windkracht 6 uh, uh, niet meer mogelijk met de te, ja. te zeilen. Ja Lodder, de Rondel van Texel is een, is een beroemd uh, zeilspectakel voor veel zeilers. Er doen altijd veel mensen aan mee. Uh, die moeten nu dus gewoon even, even in de haven blijven liggen. Om hoeveel mensen gaat het? En de organisatie moet natuurlijk ook uh, gewoon ja, ineens alles op de, op de hand remmen. Ja, kijk, de hele organisatie is erop gericht om vandaag eh, de 100 te kunnen, hebben kunnen zeilen. We hebben daarvoor, eh, vanochtend hadden we 550 vrijwilligers eh, daarvoor klaarstaan op het land. Eh, met een zeker 80 volboten om het water op te gaan, om te, te begeleiden. En daar, eh, daar hebben we ja, natuurlijk heel snel in moeten, moeten schakelen. Eh, voor vandaag eh, de alle zeilers. Uh, die zagen het natuurlijk qua weer ook aankomen dat er niet gezeld kon worden. Ja. En ja, we hebben gistermiddag als organisatie de unieke beslissing kunnen nemen, dankzij de hulp van en vrijwilligers en instanties, om de race uh, dit jaar uh, en dat is voor het eerst in de geschiedenis van 35 jaar te mogen uitstellen uh, naar morgen, hm. om morgen te kunnen varen. Ja, maar dan heb je nog steeds altijd het na effect van veel golfslag, zo'n dag na een flinke, storm. Ja, op zich door de windrichting. Hm. Uh, die staat gunstig parallel aan de kust. En zoals de wind uh, nu is en uh, gaat afbouwen vannacht, dan zullen we morgen... ...zal er hier voor de kust een uh, bijna vlakke zee zijn. Van een uh, zee, uh, golfhoogte van een halve meter tot maximaal een meter. Dus dat uh -huh. lijken ideale omstandigheden te worden om de race te kunnen varen. En met alle toppers is de wereldtop uh, op Katibaren gebied verzameld? De wereldtop is uh, absoluut aan, aan, aan, aanwezig. Derham Bundok, uh, Olympisch medaillewinnaar uh, en zeiler in de Amerikas Cup... Uh, ...is aanwezig, uit Australië overgekomen om ja. hier, hier te varen... En ja, wat dat betreft de, is de top uh, staat te popelen om te kunnen varen. Ja, en wat doet de top op dit moment? Zit ze allemaal binnen te toepen met een bordje ertenschoep? Ja, ja, kijk, iedereen is op, de, op zijn eigen manier nu uh, ja, de, de, de race aan het vooranalyseren van, ja, wat gaat er morgen gebeuren qua winterbestandigheden? Mm. En uh, de zeilers die zijn heel positief en die hebben met een uh, applaus en gejuich uh, het bericht uh, van ons uh, ontvangen. Dat wij besloten hadden ja. om de race naar morgen uit te stellen. Ja, ze zijn op zich op, op tijd weer binnen voor de wedstrijd Nederland-Denemarken, natuurlijk. Hè? Dat scheelt ook voor de Nederlandse Ja, Dat sowieso. Vanmiddag hebben we uiteraard uh, op het strand in de grote tent hebben op, de, op de schermen hebben de voetbaluitzending live. Dus uh, de zeilers kunnen dat, uh, dat verleden meenemen. Hm. Dank, Edwin Lodder van de, het rondje om Tessel. Goed, daar is wat uitgevallen. Maar in Scheveningen, maar Robin, is ook wat uitgevallen. Wat is er daaruitgevallen? Ja, helaas slecht nieuws van de Vlaggetjesdag hier in Scheveningen... die straks om 12 uur door minister Jan-Kees de Jager wordt geopend. Iedereen zit er eigenlijk klaar voor. Maar ik hoorde net dat een belangrijk onderdeel van het programma is geschrapt... vanwege de harde wind. En dat is de Vloten Show. Ja, dat is toch wel een wezenlijk onderdeel van de Vlaggetjesdag. Dat, uh, dat zou om één uur vanmiddag uh, beginnen. Dat de schepen zouden uitvaren, om te showen natuurlijk, met vlaggetjes aan boord. En dat element is geschrapt vanwege de weersomstandigheden. Goed, het laatste is ook uit Scheveningen. Nee, ja, nee goed, jouw schuld is het niet. De wind, we zullen nee. de weerman ter verantwoording roepen. Dankjewel, maak Robin Visser. Dankjewel terwijl de haringen zo wijzen probeert te downloaden, wegwaaien. Dat is wel een beetje lastig. De, wat zijn de verschillen tussen Denen en Nederlanders? Want u weet het, om zes uur vanavond uh, hebben we onze eerste wedstrijd. Oranje speelt dan tegen Denemarken in het Oekraïnse Garkov... en filosofer Stine Jansen. Ja, die blijft een vreemde dag, want u bent geboren in Denemarken... en woont vanaf uw eerste levensjaar in Nederland. Klopt. De cruciale vraag, voor wie juicht u vanavond? Nou, kijk... ik. Juich, uh, nah. Ik juich. <laughs> ik juich. Ik ben wel een beetje voor die Denen, maar dat komt ook een beetje door dat sympathieke underdog-gevoel. Ik gun het ze zo. Sympathiek. Ze ja, manoeuvreren zich toch gewoon in die je, underdog? Nou, ik, ik, ik, ik, ik las vanochtend de Telegraaf. En dan uh, kijk, het is natuurlijk wel een Nederlands krant. Maar ze hebben het. Het zit ze niet mee, hè? Olsen jaloers op Oranje. En dan iemand die zijn teen heeft gebroken. En dan zijn er nauwelijks Deense supporters aanwezig. En dat ja, het is natuurlijk wel een Nederlandse krant... die heel, uh, hier uh, alvast uh, de winst uh -huh. voor Nederlandse uh, in wil boeken. Maar uh, ik, ik, ben, ik ben even een beetje voor die Denen. En dan, nou ja, als Nederland wint ook goed, leuk, gaan Jessica, we met de Jessica de Blom is hier ook nog. Um, en ik begrijp dat u van oorsprong Duits bent. Ja, dat ja, ja. klopt. Duitsers manoeuvreren zich nooit in een onderdokpositie, toch? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee. <laughs> maar, maar die willen ook maar altijd. Weer. <laughs> een klein detail. Maar snapt u dat, dat die Denen zich in een onderdokpositie manoeuvreren? Oeh, ik ben nou echt uh, niet echt een expert op dit gebied. <laughs> nee, dus, nee, maar, nee, nee, nee. Wat, wat, is dat de volkszaad in Denemarken? Nou, ik denk wel uh, bescheidenheid. Uh, er is zoiets dat heet jentelo. Dat, is, dat eigenlijk iedereen gelijk is. En dat is, nog, dat is in Nederland overigens ook zo. Hè? Niet met je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Maar in Denemarken is het nog net even een tikkie erger, hoor. Je mm. bent niet beter dan iemand anders. Dat zit er zo ongelooflijk in, mm -hmm. dat als iemand aan je vraagt... ben jij de allerbeste, dan, dan weet je, dan ben je cultureel uh, verplicht. Uh, zo uh, verplicht... dat je zegt, nou, wel, nee, we zijn nee. allemaal even goed. En uh, die anderen zijn ook heel goed. Zo, en ja. en Stine heeft heeft de kranten uit Denemarken bekeken vanmorgen... Dus is zeg maar de Telegraaf van, de, uh, van Kopenhagen. Nou, die zijn natuurlijk wel wat optimistischer gestemd. Dat is ja, ja. wel een ander geluid. Dus zij zitten niet grote koppen over gebroken tenen en uh, Martin Olsen. En, nou ja, goed, uh, dus de Denen zijn voor de Denen. Dat leeft daar natuurlijk even goed. Ja. Maar niet zo uitbundig zoals wij met ja, grote, uh, grote leeuwenkoppelen. Ongelooflijk dat we... uitbundig. Ik denk wel, als je een ja? verschil uh, zou moeten aanwijzen... en we vervallen natuurlijk wel een beetje in de categorie... alle Italianen zijn uh, zus of zo en alle Duitsers zijn, <laughs> ja. puntlieg. Maar toch, maar toch? Mag het? Even? Mag het heel even. Ja. Denen zijn een stuk nationalistischer dan Nederlanders. Is Ook het, als er ja? geen voetbal is, dan is ja? die vlag overal. Uh, en dan is dat rood en wit heel erg prominent aanwezig in dat Deense leven... Want ik heb dat nooit zo gemerkt. Want we hebben natuurlijk een connectie met Denemarken in de zin. Hè, op voetbalgebied. Ja. Uh, er zijn heel erg veel Denen deze kant op gekomen. Ja. Ajax, ik weet niet of Ajax er eigenlijk mee begonnen is. Maar dat is wel de connectie ja. natuurlijk. Ja, je zou met een beetje overdrijving misschien kunnen zeggen... dat de Denen Ajax groot hebben gemaakt. Of uh, U zegt dat? draaf ik nu? Kijk, <laughs> nou, het nou, nee, is, is een enorme traditie. Er zijn veel Deens voetballers hier... Voor die uh, tijd waren ja, er op, ook blijven. aardige voetballers ja. hoor, bij Ajax. Ah, maar, ja, ja. Dus er is heel veel uitwisseling geweest. Maar goed, Lerby uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat soort mensen, die hebben hier, laten we zeggen... Ja, leren voetballen, klinkt zo uh, groots... maar die hebben het hier misschien wel verfijnd. Dat vind ik heel mooi gezegd. Ja, verfijnd. Dat vind ik, uh, sluit ik me bij aan. En komen ja. Denen graag, Deense voetballers, naar Nederland? Ik denk het wel. Ik denk dat ze ontzettend graag naar Nederland komen. Denemarken is een klein land natuurlijk, veel hm. kleiner dan Nederland. En het voetbal is hier gewoon is wat, wat groter. Maar komt dat ook niet omdat we gewoon op elkaar lijken? ja. Denemarken en, en Nederland lijkt enorm op elkaar. Hm. Uh, maar dat neemt niet weg dat er wel ook verschillen zijn. He, vooral natuurlijk op politiek en ideologisch gebied. Denemarken doet niet mee aan de euro, om maar iets te noemen. Ja. Dus de anti-Europese houding is, is groter en steviger. Uh, dat is anders. Zij uh, zijn een Scandinavisch land. Hun politieke ideologische eenheid is met Zweden en Noorwegen. Uh, dus er zijn wel degelijk verschillen. Ja, ze stemmen ook altijd voor die Zweden en voor die Nooren bij het Songfestival. Ja. En nooit voor Nederlanders. Ja. <laughs> en dan winnen ze ook nog. Ja, precies. Ja. Dat ja. komt er ook nog eens bij. Nee, Maar je, om het, je zou denken, uh, Denemarken heeft eenzelfde type landschap, hè, ook redelijk vlak. Polders ook. Uh, veel wind, uh, we hebben het net over gehad in het, in het nieuws. Dat de overeenkomsten veel groter zijn. Maar die zijn er ook. Er zijn ook heel veel overeenkomsten. Um, maar het is natuurlijk leuk voor vandaag om ook, ook naar die verschillen uh, te kijken. Uh, en ik, ja, één daarvan is, ik, ik denk de Denen zijn uh, wat meer gericht op individuele vrijheid. Dus het fenomeen privacy is nog uh, groter. Dus ik vond het heel grappig dat Olsen met zijn ploeg om te trainen ging, zocht hij een soort oord. Uh, buiten de hoofdstad een eigen hotel... waar hij in alle rust met zijn speler... zonder al te veel gedoe bij kon trainen. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje een ding hmm. We praten straks nog eventjes verder. Maar eerst muziek. Dit is de Radio 1 Sportzone. Kijk die ten stel, hold on. De Radio 1 Sportzomer Jukebox. En op radio. Op radio 1.nl staan 100 sportfragmenten geselecteerd. En er zit er vast eentje bij waar u een mooi persoonlijk verhaal bij hebt. En zo'n verhaal heeft ook Stefan van Menen. Meneer Van Menen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw favoriete sportfragment? Uh, de winst van uh, Feyenoord uh, in 2002 uh, in de Kuip. Laat maar eens. Ja, daar gaan we even naar luisteren. Daar komt Van Hooydok, gaat die bal. En die zit erin. Hij scoort er weer. Pierre van Hooydok naar 39 minuten voetbal. Zijn tweede van de wedstrijd. De eerste is een penalty, de tweede een vrije klap. En Feyenoord vaart richting de UEFA Cup. En dan is de cup in Nederland voor Feyenoord met Paul Bosveld. Het moment. Het grote moment. Een de club met een Europa Cup. De UEFA Cup voor Feyenoord. En kijk eens, kijk eens naar die gezichten. Kijk eens naar die vreugde. Kijk eens naar die extase. Geweldig om te zien. Een superfeest hier in de. Ik ben zo blij dat u dit geselecteerd heeft, meneer Vermeijnen. Door mijn eigen voorkeur ook voor dat team. Maar 2002, het was lang geleden. Ik zei ja. Ja, Bert, zeg maar, Waarom dit fragment? Uh, ik, was, ik was er zelf bij. Uh, de, oh. Ik heb nogal de gewoonte om uh, waar ik uh, in de kuip zit, om uh, met een oortje in uh, Radio 1 of Radio Rijnmond in onze regio mm -hmm. uh, op te zetten. Om, uh, om ook die emotie mee te pakken. En dat, uh, dat was bij die wedstrijd ook. Ja, dus in, dus in de kuip zitten en dan met een oortje naar Radio 1 ja. luisteren. Dat ja. is het ideale. Kom heb je Jack van Gelder in je linkerhoor en de Stadion Speaker in je rechter? En ik, ik ja. hoor ook, ook een onvervalse Rotterdam, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Dat klopt. Ja. Dus dat klopt. geen Ajax voor, uh, voor Steven van Mene Nee, geen Ajax. Nee, nee. Het is niet anders. Je moest, uh, moest kiezen vroeger hè, dus dan werd het fijn. Met je. Ja, ja, ja, en nu tweede in de, in, de, in de eredivisie geworden, dus we gaan nu ja. opnieuw naar Europees voetbal toe hè. Dat is ook wel lekker. ik zeg ja, we, Maar oké, okay, uh, Bert mag ook mee want hij is voor Ajax. Uh, ja. nog, je had nog een ander fragment in de top drie staan? Ja, ik had uh, het fragment van uh, Ellen van Lange, 92. En het fragment van 88% Nederland zelf Europees kampioen. We gaan eerst even naar ja. Ellen van Lange. Goudwonzen op de 800 meter Olympische Spelen 92. Daar komt Ellen van Lange binnen door. Die snijdt meteen naar de vierde plaats door. Ellen van Lange ligt op dit moment achter de Cubaanse de dame uit Mozambique en uh, Noordino Va op vierde plaats. We gaan de laatste 100 meter in terwijl de gezichten verkrampen. Terwijl Van Lange naar de tweede. tweede plaats gaat. Ze gaat naar de tweede plaats. Het is een sprint tussen Van Lange en Noordino Va. We gaan er groot. We gaan er groot. Van Lange gaat er langs, Van Lange gaat er langs. We hebben een gouden plak op 80 800 meter. Het eerste gouden is voor Nederland. Hele lange 800 meter. Fantastisch. Dat was ook fantastisch. En daarna bellen met Nederland. Het eerste stukje echter. Ja, heel was. Ja, deed dat. Ja. ja, precies. Maar, waarom dit fragment? Uh, nou ja, dit, dit is alles wat radio zo fascinerend maakt, volgens mij. De emotie die de verslaggever uitstraalt. Die, die zorgt ervoor dat je er bijna zelf bij bent. Zonder dat je eventueel beelden ziet. Ik heb de beelden dan wel gezien. Maar ja, dat is... Uh, dat is echt dat is het mooiste wat radio te uh, de heeft van mij betreft. Ja, toch eventjes echt radioliefhebber hebben wij hier bij ons, zeker, he, volgens mij. Zeker, ja. En, ja. Een, en een sportvandaat ook, of niet? Ook zeker, ja. Ja? ja? Dus, uh, uh, vo voetbal, uh, wielrennen, Radio Tour de Volgenschaat, uh, tennis, allemaal. Dus dat ja. wordt een hele lange vakantieperiode voor Stefan? Ja, dat wordt een lange vakantieperiode, ja, zeker. Met, maar wel een hele boeiende. Met het radiootje aan het oor. Precies. <laughs> Als u ook een verhaal, Steven van Meijen, hartelijk dank. Als u een verhaal wil vertellen ja. bij een favoriet sportfragment... ga dan naar radio1.nl, daar staan 100 fragmenten. En daar kunt u er dus in ieder geval een paar van uitkiezen. Aan tafel hier nog steeds filosoof Stine Jensen en Jessica de Bloom... die promoveert op het fenomeen vakantie. Jessica, er komt nog een vraag binnen via een luisteraar. Vakanties staan ook bekend als moment van echtscheiding. De vraag is of u er een tip voor heeft. staat niet bij of een tip om echt te scheiden of om bij elkaar te blijven. Maar <lacht> Nou ja, gelukkig. Um, ik heb daar ook wel eens van gehoord dat dat uh, veel voor zou komen. Uh, mij is geen wetenschappelijk onderzoek... Het is begend. niet wetenschappelijk bewezen? Nee, nee. En uh, ik heb zelfs gevonden in mijn studies dat mensen... Uh, ja, zich meer verbonden voelen met hun partner tijdens vakantie. Meer met elkaar praten, beter met elkaar praten. Ja. Um, dus gelukkig gaat dat over het algemeen goed. Maar tips uh, <lacht> zijn er niet aan verbonden. Maar er zijn natuurlijk meer momenten. Je gaat ook nadenken. Soms van, ik ga het helemaal over een andere boek gooien. Ik uh, ga die camping kopen of ik ga dat restaurant beginnen. Of uh, nog iets spectaculairs, ik ga een boek schrijven. <lacht> dat soort voornemens worden ook altijd gemaakt tijdens vakantie. Waar komt dat toch in vredesnaam vandaan? Ja, die, die mentale afstand denk ik van het werk. Dat je ineens bewust wordt van, uh, nou ja, je kijkt met een afstandje naar je carrière. En dat helpt je om alles toch wat duidelijker voor je te zien. Dan misschien sommige fantasieën zijn dan misschien wel heel uh, abstract om dan direct een camping in Frankrijk te beginnen. Nou, ik heb het elk jaar hoor. Maar als ik <laughs> dan terug ben, dan denk ik: Nou, ja. laat maar met wie je zit. Maar dat ja. komt, denk ik, ook misschien uit die 18e eeuwse romantische filosofie. Hè? Via reizen ontdek je wie je echt bent. Ja. Dus Herder die zegt: Pas in Italië ben ik erachter gekomen dat ik een Duitser was. Daar heb ik mezelf echt gevonden. Daar weet ja. ik wie ik wilde worden en wie ik wilde zijn. Mm -hmm. dat, dat zit me nog heel erg in volgens mij. Dat je pas als je op reis gaat uh, jezelf durft te ontwikkelen. Ontwikkelen of erachter komt wie je nou eigenlijk uh, bent of zou willen zijn. Yeah. Ja, en ik denk het is ook heel belangrijk daar iets mee te doen. Want het zegt wel iets over jezelf, over je persoon... en aspecten die je mist in je leven dan blijkbaar. Als ja. je zo'n sterke behoefte hebt om een camping te openen. Ja. ja, misschien zijn al die mensen die wakker worden op die Oranje Camping vandaag... wel tot ontdekking gekomen dat ze Hollander zijn of Nederlander. Uh, dat is ook een soort identiteit natuurlijk die je ja. ontwikkelt weer. Ja. ja. We moeten het nog eventjes hebben, ook over Denemarken en, ja. uh, en Nederland. Um, we lijken politiek gezien ook wel een beetje op elkaar, zat ik opeens te bedenken. Ja, nee, ongelooflijk. Het is uh, zelfs zo dat Nederland... Natuurlijk naar Denemarken kijkt om te kijken hoe ze het hier zouden kunnen doen. We hebben dat met die gedoogpolitiek gezien. Dat hadden ze in Denemarken al lang. Al tien jaar hadden ze die constructie. Inmiddels niet meer. Nee, dat zei ook niet. Gekozen. En hier ook niet. Dus het is hier geen goed experiment geweest. Maar men kijkt naar Denemarken als, ja, als, als ware dat de toekomst. Van, zo, kan, zo gaat het dus. Die kant gaat het op. Maar dezelfde richting ook qua politieke partijen, qua gedachtegoed. Ja. Dat, dat lijkt er zeer op. De, de, de verschillende varianten van, van politieke partijen die zie je daar ook. Ja, want uh, Geert Wilders is natuurlijk ook vaak in Kopenhagen geweest. Om, na, om daar met zeggen, dus, Pia na, de, Kiergard, de, dus precies... de, de leider van daar, de, de, de Volkspartij, te praten. Hoe, hoe heb je dat daar aangepakt? Ja, ja. Ja. Ja. Er, er komt trouwens nog een vraag binnen, zie ik hier zo. Uh, dat gaat dan weer over de vakantie. Uh, je kan tegenwoordig makkelijk je digitale fotoboek maken. Is dat ook dé eigen tijdse manier om een vakantiegevoel vast te houden? Ja, ja, zeker. Dat is hartstikke leuk. Want de digitale foto's verdwijnen heel snel ergens in een ordner op de computer. En er wordt nooit meer naar gekeken. Dus als je dat op zo'n manier toch kan vasthouden en het een beetje ordenen en zo... Ja, hartstikke leuk. En mensen die tussentijds bloggen, je kan, hè, er zijn sites waar je je kunt volgen met foto's en verhalen. Ja, dat heb ik zelf ook gedaan. Ik ja? was onlangs in Nieuw-Zeeland, dus dat was hartstikke leuk. Ja, maar maar dan kan ste je mensen... steeds online zijn, is dat ja. bevorderen, bevorderend voor je vakantiegevoel? Ik heb, je... Je... ik heb ook het idee dat je dan aan het werk bent en ja. je anderen te informeren waar over is de je, wifi. Waar is de wifi? Hoe rustig je bent. Ja, ja. <laughs> ja. ja dat is natuurlijk een, een moeilijke balans, inderdaad. Ja. Maar het... Vooral omdat je dan ook sneller geneigd bent om misschien toch een beetje te werken. Wat misschien weer negatief kan zijn. Ja, je gaat je mails lezen. En gek genoeg, dat zijn niet alleen maar familiemeiltjes. Er zit ja. soms wel eens eentje van de baas bij. Ja. Ja. Ja, spiegel want we hadden het net over tips voor echtscheidingen. Veel mensen die gaan met vakantie <laughs> komen terug en dan worden ze of op een zijpad geparkeerd of ze weten ineens hun baan niet meer terug te vinden. <laughs> ja. Wat voor tips? Hoe behoud je je baan zonder dat je eh, vakantie met, met vakantie gaan. niet met vakantie gaat? <laughs> geef is een borrelholk. Dan moeten wij hier blijven. <laughs> ja, nee, precies. Ja, ja, ja. <laughs> nee, maar, zijn er handige tips te geven voor als je, je je baan wil? Ja, behouden. Nou, nou ja, ik denk in ieder geval dat je die goede voornemens moet vasthouden hmm. na de vakantie. het vooral ook direct gaan opschrijven. Want ik denk dat je wel een heldere kijk hebt op je, op je carrière ja. na vakantie. Zeg ladies, um, de uitslag van vanavond. We hebben nog geen, helemaal geen vo voorspelling gevraagd. Nederland, Denemarken, Stine Jensen, wat gaat het worden? Ik denk 2-0 voor Nederland, vrees ik. Oké, okay, en uh, niet, zo, niet zo vies kijken. Nee! <laughs> dat <vind ik> heel, <laughs> zo, het zit toch ook Nederland en, Oh ja, de bloem, Wat wordt het? Duitsland, Portugal? 2-0? Ook 20, wat eens gezin ja. zeg. Voor de Duitsers. Ja, <laughs> we gaan het zien. Stinie Jensen, Jessica <laughs> de Bloem, dank jullie voor het komst. In het volgende uur gaan we debatteren met drie Europarlementariërs over namaakproducten. Tom van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag, meneer goedemiddag. Van het Hek. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Uh, meneer Van het Hek, ik wil even zeggen: als vrouw zijn, dan ben ik blij met de spatzommen. Waarom, waarom? Dat vind ik leuk. Heeft u iets op uw lever? Tom van het Hek. Ja, of iets heel anders? Waar, waar spreek ik mee nou? Wel iedere dag tussen 2 en half drie met Tom van het Hek. U spreekt met uh, Tom van het Hek, de, een beetje de, de ergernislijn zeg maar. U kunt even oh, kwijt. Oh ja, natuurlijk. Nou, ja. kan ik je stappen. 0800 1101. Ik neem er weer een op nu, ja? Bel iedere dag tussen twee en half drie met Tom van Het Heck op 0800 1101. Ik hoor niks meer, weg is hij.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 Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl... en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Nu bij u in de supermarkt. Kipfilet. Lekker goedkoop, want die plofkip heeft een rotleven gehad. Ja, ook uw supermarkt verkoopt nog plofkip. Een kip die soms nauwelijks meer kon lopen. Vindt u ook dat dit zo niet langer kan? Steun dan de actie Stop de plofkip van Wakker Dier. Dan zorgen we samen dat deze dieren een beter leven krijgen. Help de kippen. Kijk op wakkerdier.nl. Dit is Radio 1.